Goedenavond, Willem 2 won vanavond. Dus VVV kan bijna niet achterblijven. Even ten apel. Zo is het ook, maar de stand is nog altijd 0-0 na 16 minuten spelen. VVV krijgt een vrije trap, een meter of 22 van het doel van Stoer Ellegaard. Het is Foujiasevic die die vrije trap neemt. Nou, die gaat maar net over het doel hoor. Dat scheelt een centimeter of 10. Een knappe vrije trap van Foujiasevic na een overtreding van Gouwe Terecht geconstateerd door scheidsrechter van dienst Bas Nijhuis. Maar het blijft dus in de koel voorlopig 0-0. Herakles tegen de Graafschap, Richard van der Maanen. Matige tweede helft tot nu toe. Een kwartier houdt 1-0 nog altijd voor Herakles het schot van Overtoom. En dat gaat naast het doel van Waterman, 63 e minuut. Roda tegen NAC, Frank Wienuit. 4-1 voor Rode SC Feest op de tribunes, want die hebben de eindstand bij AZ tegen Willem II gezien. En daar geloven ze nu ook in de vierde plaats, want het verschil virtueel. Want Roda speelt natuurlijk nog, is nog maar twee punten met plaats vier daar waar AZ staat. Dus in Limburg hebben ze vast een klein voorschotje genomen op mogelijk directe plaatsing voor Europees voetbal. Maar dat is nog rijkelijk vroeg. En dan het volleybal. De derde set bij Orion Rotterdam. Beide wonnen tot nu toe één set. Maakt tip. En nu tien punten verschil in de derde set in het voordeel van Rotterdam. En als Orion zichzelf niet herpakt, heeft Rotterdam nu de weg naar de titel ingezet. taste of fire En say you want it too. But no one's gonna get it Way too deep love Baby can you dig it hey, hey Come on Alleen Clark met Foxy Lady Rodanak van Willard Daar is het 5-1 geworden Het publiek was al met de weef bezig Ik zei al, een soort voorschotje genomen Op het 5, dat, uh, feit dat AZ nog ingehaald gaat worden dit seizoen en intussen uh, Hadouier alleen richting Ten Rouwelaar. Gillissen loopt nog wel mee, maar het is eigenlijk min of meer alleen maar voor de vorm. Nadat nou, uh, eigenlijk Makk simpelweg, halverwege, halverwege de eigen helft, de bal gewoon verspilt. Gewoon rechtstreeks aan Hadouier geeft. Die kan zo doorlopen. Ja, Dat is de specialiteit van alle Roda-spelers. Voorin en op het middenveld. Die kunnen dan razendsnel schakelen. En in dit geval Ten Rouwelaar kansloos laten. 5-1. En Roda voetbalt nog alsof het leven ervan afhangt. Ja, 5-1 dan weet je wel zo ongeveer dat je voorstaat. Villa gaat eruit, Addo komt erin. Centraal achterin, even een wissel tussendoor van, van Veldhoven. Maar het lijkt wel alsof ze bij Roda denken het doelsaldo zou nog wel eens doorslaggevend kunnen zijn. Maar het doelsaldo van Roda is nu plus 20. Dat van ADO plus 13 en dat van AZ plus 11. En het verschil is nog altijd twee punten in het voordeel van AZ. Roda heeft nu wel ADO achterhaald. Dus als ADO nog serieus meedoet voor plaats 4 dan Roda toch zeker ook. En dan moet je ook gelijk even kijken naar het resterende programma van de Roda JC Dat volgende week op bezoek gaat in Nijmegen bij NEC en daarna nog Heerenveen hier krijgt in Kerkrade. En in Kerkrade gelooft inmiddels iedereen in sprookjes. Dus het sprookje van directe plaatsing voor Europees voetbal. En dat heeft natuurlijk ook het feest dat daar nu al aan ten grondslag gaat liggen. En eigenlijk al ligt in dit Parkstad Limburg Stadion. Daar zie je eigenlijk ook al wel aan dat ze twee jaar geleden heel diep hebben gezeten. In, uh, in uh, deze stad, bij deze club. En uh, nu is Roda alweer een heel stuk verder. En uh, hebben ze dat krijgen, zouden ze zo haar loon en haar werken krijgen natuurlijk. Want ze hebben een uitstekend seizoen gedraaid hier onder uh, Harm van Veldhoven, die uh, voetballers. Uitstekend herkenbaar gevoetbald ook. Je ziet uh, hun spelpatroon overal en altijd, iedere week weer uh, terugkeren. onder vormgever, vormer, controlerend op het middenveld. Die daar een beetje de lijn uitzet. En daar waar nodig ook de gaten dichtloopt op het middenveld. En Roda, nu weer rustig aan het rondspelen. Na die wissel van Wielaard. Addo in de, in de ploeg gekomen dus. Terugspelen naar Proes. En Nak heeft inmiddels al lang het hoofd in de schoot geworpen. Moet nog wel van Gert Aanenwiel, die nog even zei: van, Je moet wel doorzetten. Voor je het weet worden wie hier geslacht. En dat kan ook zomaar gebeuren, natuurlijk. Als Roda serieus doorgaat voor een scoren, Nu kan Nak even over, uh, overnemen. En moet Roda even achterin opletten. Dat doet uh, K vervolgens. En dus krijgt Roda de bal alweer heel vlot terug in deze wedstrijd. We zijn 67 minuten onderweg. Roda leidt. Daar gaan ze weer hoor. Daar gaan ze weer. Gaat die bal nog goed vallen? Nee. Hij valt net niet goed voor Jansen, maar wel de ingooi en dan kan Jansen alsnog zomaar doorlopen of voor het scope. Nee, ze gaan allebei voor de bal langs. Voor je het weet staat het hier 6-1 hoor. Het kan zomaar gebeuren, want Nak, heeft het echt opgegeven en Roda gaat vol voor de 6-1. Vooralsnog staat het 5-1. VVV Heerenveen, is het goed of is het degradatievoetbal? even voetbal eventueel? Nou, dat wil ik nou ook weer niet zeggen. De wedstrijd is redelijk in evenwicht bij de stand 0-0 in de 25e minuut met één kans voor Heerenveen genoteerd. Dat was een uh, schot van af... ...afstand van Jan Maat rechtsachter, dat door Gentenaar werd losgelaten. Bas Dos was er als de bekende kipper bij, maar Gentenaar in tweede instantie kon toch een doelpunt van Heerenveen voorkomen. Heerenveen nu weer in de aanval, maar de paas van Breuer op Berens is te hard. En zo mag VVV, mag dus doelman Gentenaar, een doeltrap gaan nemen. Je kan niet direct zeggen dat VVV echt met veel uh, paniek, met veel angst, met veel zweet... Uh, Speelde in deze wedstrijd. Natuurlijk weten ze dat Willem II gewonnen heeft van AZ. Die score is al een paar keer hier op het scorebord verschenen. En natuurlijk is dat ook vooraf in de wedstrijdbespreking door trainer Wil meegenomen. VVV dat gecontroleerd probeert hier een veen onder druk te zetten. Maar echt, dat lukt nog niet echt goed. Hakloent, de middenvelder van Heerenveen, kopt de bal nu. Maar die komt terecht bij Zela. Die speelt hem dan naar Utsjubo. Maar die wordt er heel makkelijk afgespeeld door Kruiswijk. Kruiswijk paast naar Vajerinen. Vajerinen de vormgever in principe op het middenveld bij Heerenveen. Samen met Azaidi de bal dan nu naar Narsing. De man aan de rechterkant die snel is met voor zich El er Narsing het midden. in. De draait nog altijd met de bal. Weet niet precies waar naartoe. Krijgen we dan toch met Bas Dost. Maar het schot van Bas Dost gaat via de schoen van Ferry naar recht. De centrale verdediger over de achterlijn. En dat betekent dat Heerenveen een corner mag gaan nemen. De eerste corner voor de Vriezen. En die uh, hoekschop die wordt genomen door Asaidi van de rechterkant. De lange mannen allemaal mee voorin. Hakloent bij de centrale verdedigers. Gouweleeuw en uh, nee, Kruiswijk niet. Die blijft achter. Daar komt die corner van Assaidi. Daar uh, wordt uh, gesprongen. Uh, Hakloent heeft de bal niet onder controle. Toot speelt hem weg, maar er is niemand van VVV voorin. En dus loopt de aanval van Heerenveen door met uh, Assaidi. Assaidi een strafstverbied in. Met de schijnbeweging. Azaidi met een schot. Dat wordt door een toot weggewerkt. Dan een kopbal van Breuer. En dan in paniek wordt hij uitverdedigd. Maar VVW krijgt de ballen nu uit. En misschien nu in de omschakeling een mogelijkheid voor de Limburgers. Met de Oetsjebol. En voor Yusuf Nee hoor. Het is Jan Maat die dat voorkomt. Kans weg. En zo blijft het 0-0. En bij VVV appelleert iedereen onder wie trainer Boesen dat er uh, hens zou zijn gemaakt door een speler van Heerenveen. Scheidsrecht van Leijhuis heeft dat met zijn assistenten niet geconstateerd. Loopt naar de kant en zegt tegen Boesen: joh, bemoei jij nou met je eigen ploeg gewoon. Dan zorg ik wel uh, dat de zaak op het veld volgens de regels uh, gaat verlopen. Goed, 0-0 dus. VVV Heerenveen met een ingooi voor de Limburgers. Einde derde set in Doedegem. maakt de tip. Ja, toch een hele rare set. 10 punten was het verschil in het voordeel van Rotterdam. En Orion kwam helemaal terug. Maar nu toch het setpoint bij 24 22 Voor de ploeg van Albert Christina voor Rotterdam. Dus baas is goed. Gaat vlak onder dat lage plafond door. Hier. En de aanval van White. En daar is het punt voor Orion. En zo is die set nog steeds niet gespeeld. Is het verschil weer terug naar één punt waar het dus 10 was halverwege deze set en Orion uitstekend is teruggekomen. De eerste spelverdelen. Kamps kwam weer terug het veld in en toen begon het weer te draaien. Geen risico nu in de service, maar een slimme geitje probeert komen. Betekent wel een aanval voor Rotterdam die niet 100% wordt uitgevoerd. Mogelijkheid voor Orion. Komen keihard en zo is het weer gelijk. 24-24. En wat een wederopstanding voor Orion. Dat nu zelf op weg kan gaan naar het setpoint. Met 24, 24 die gelijke stand. komen serveert. Doet dat weer slim. De paas en de aanval voor Rotterdam. Die gaat dan wel binnen. En zo is daar weer het setpoint voor Rotterdam. Die kunnen we dan misschien nog net even meenemen. Als die tenminste wel afgemaakt. Want het is natuurlijk stuivertje wisselen op dit moment tussen deze beide ploegen. Slim gespeeld door Freek Michel. Een van de jonge talenten in dat team na 23 jaar. Maar hij speelt alsof hij al jaren ervaring heeft. En nu Edson de Braziliaan. Zo'n volleybalnormade die al heel Europa is doorgeweest. Met zijn service die is in het net. En de stand is weer gelijk. 25-25. Het kan dus nog even duren. De stand is gelijk. Herakel is de ploeg in vorm. Maar echt afmaken doen ze het nog niet, Richard. Nee, en zo blijft het inderdaad spannend in deze wedstrijd. 1-0 slechts de voorsprong. Zojuist weer een goed schot gezien van Everton op de vuisten van Waterman. En de Graafschap probeert het wel in de tweede helft. Maar mist gewoon voetballend vermogen. Zeker op het middenveld. Nu Steve de Ridder bovendien ook nog eens ontbreekt. Door een blessure is het helemaal moeizaam. Ook voorin bij de Graafschap. Dat wel wat meer op de helft van Heracles te vinden is. Heracles dat me wat tegenvalt in de tweede helft. Nog weinig uitgespeelde kansen gezien. En zo blijft het maar... Ampertjes dus en zuinigjes bij die 1-0 door die goal van Everton. 74ste minuut inmiddels. Maar wel belangrijk natuurlijk dat Heracles die voorsprong nog steeds heeft in de race om... Uh de playoffs. Nu de vrije trap van Jordi Buizen. En dan is het Roze die daar net niet zijn hoofd tegenaan kan zetten. Toch een mogelijkheid voor de Graafschap. Rozen die even was ontsnapt aan de aandacht van Van der Linden. Scherpe voorzet van Buis. Maar net niet het hoofd van Rozen tegen die bal aan. Anders was het waarschijnlijk toch hangen geweest voor de Graafschap. Dat dit seizoen wel vaker is teruggekomen van een achterstand in uitwedstrijden. Bijvoorbeeld bij ADO Den Haag toen het nog 2-2 werd. Bij Rode JC, ook bij FC Utrecht. Maar in deze wedstrijd zie ik het eigenlijk niet meer gebeuren. Omdat het achterin bij Herakles vrij goed staat. En de graafschap in uitwedstrijden heel moeilijk scoort. Slechts drie doelpunten heeft de ploeg gemaakt in 2011. Dat zegt eigenlijk wel genoeg. Nu een voorzet van Broekhoff gaat richting Bargas. Die heeft wel veel techniek. Is nog niet in het strafschopgebied. Probeert de combinatie nu te zoeken met Jongsleker Dan de voorzet van Rozen. Maar die bereikt weer helemaal niemand. Bal gaat richting de zijlijn. Weinig nauwkeurigheid in die Pasen. Dus ook vanaf het middenveld van de Graafschap. En zo kom je natuurlijk nooit echt aan voetballen toe. En blijft Heracles in deze fase van de wedstrijd eigenlijk ook vrij simpel overeind. Nog een kwartier in Almelo. 1-0, nog steeds de voorsprong voor de ploeg van Peter Bos. Tegen Orion gaf Rotterdam een grote voorsprong weg in de derde set. en het kampioenzenuwen, Maarten? Ja, wie weet. En ik heb heel wat volleybalwedstrijden gezien. Maar ik heb haast nooit gezien dat een ploeg 10 punten voorstond. En dan alsnog de set weggeeft. Want Orion wint deze derde set met 27-25... Waar het halverwege met 7-17 en met 8-18 achter stond. Een enorm verschil was het toen. Maar Orion herpakte zich, deed dat uitstekend en haalde de set alsnog binnen. Hij staat dus nu met 2-1 voor in sets. Rotterdam moet weer aan de bak.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 Que ik quedan y las noches que aún no llegan yo no En Que pa Het geluid van Juanes maakt plaats voor het geluid van Richard van der 79e minuut, nog steeds 1-0 in de wedstrijd Heracles de Graafschap. Het is niet best in de tweede helft, Heracles... Uh voert het tempo te weinig op in de tweede helft. En daardoor komt de Graafschap toch wat beter in de wedstrijd. Nu ook in de tweede helft. Het is Wormgoer aan de rechterkant met de voorzet. Gaat richting Poupon. Wordt weggewerkt door Van der Linden. Dan is het iets even terug. En wordt meteen druk gezet door Joensleger. Maar Kwansa doet dat handig. Nu in de counter is het dan Herakles over de linkerflank Met Overtoom. Die is handig. Gaat één man voorbij. Dan is daar het been van Kujala. Die zojuist tegen een gele kaart is aangelopen. Nu doet Van Sigm niets. Maar geeft hij wel Herakles een vrije trap naar die goede passeerbeweging van Hovetoom die ineens verrassend naar binnen ging, het uitgestoken voet van Koyala. en een vrije trap voor de thuisploeg. Met nog altijd dus die 1-0 op het bord. Het publiek achter de goal van Waterman, de fanatieke aanhang van Herakles Zij klappen, zij zingen, zij vieren feest, want 1-0, het maakt allemaal niet zoveel uit als die drie punten maar komen en als Herakles maar naar die achtste plaats gaat. Voorlopig is dat het geval en zullen ze na vanavond, als het zo blijft, over Utrecht heen gaan. Nu de vrije trap van Vajinovic is aardig getrapt. Die kan dat natuurlijk wel. Maar Waterman strekt de armen naar boven en plukt hem net voor de lat weg. En zo is het uh, gevaar voor even weer geweken. Herakles dat slechts één hele goede uitgespeelde kans heeft gekregen in de tweede helft. Dat was een schot van Armenteros die even kort wegdraaide. En toen Waterman op zijn weg uh, vond. Waterman die overigens ook vanavond weer goed staat te keeper in het doel van uh, de Graafschap. Dat graag met uh, de gehuurde keeper van AZ door wil. Nu Waterman een beetje onder druk gezet door uh, Armenteros. Speelt de bal naar de linkerkant. Het is Wormgoor dan met een paas richting Barkas. Kan hij hem binnenhalen? Nee, dat lukt niet. Bal dus over de zijlijn. En een ingooi voor Heracles in de 81ste minuut. Is het is het nog altijd 1 tegen 0. Doelpunt van Everton. VVV Herenveen 0-0 nog even. 10 minuten nog in de eerste helft. Het wordt pittiger, het wordt harder. Schijzer van Nijers had net een aanvaring met Assaidi. Terwijl Herenveen nu weg is. En Timmy Sela, wat krijgt hij? Geel of krijgt hij rood? Hij krijgt geel. Omdat hij Beres vastpakt. Maar er stond inderdaad nog een verdediger in de persoon van daar in de buurt. Maar Berens dreigde gevaarlijk door te breken. Ging het stafgebied op het in. werd door Timmy Sela gepakt. En krijgt dus een gele kaart. Ik vertelde u over de aanvaring van Asaidi met scheidsrechter Nijhuis. En Assaidi liep ook tegen een gele kaart op. Omdat hij uit buitenspelpositie naar een harde fluit. Alla van Persie toch doorging en een gele kaart krijgt. En die gele kaart heeft consequenties. Want Asaidi is dan de wedstrijd van volgende keer. Is hij beschorst en dat is dom. En kort daarop haalde Assaidi weer verhaal bij de scheidsrechter van vanavond. Na een duel met Toad. En kreeg... Kreeg hier een geweldige reprimande. En hij, de nummer 10, of ja, hij speelt met nummer 22. Maar hij speelt op de positie 10. Kort achter de spits moet dus gaan oppassen. Want anders dan loopt hij straks tegen een rode kaart op. Goed, even een blessurebehandeling bij Heerenveen, Bas Dost. Die een paar minuten geleden een mooie combinatie had met de Vajerinen. Bas Dos zette de vrij voor het doel van Gentenaar. Maar de Vin struikelde over de bal en kreeg hem zo niet in het doel. Goed, Dos dus even langs de zijlijn wordt hij behandeld. En Hereveen met een man minder mag een vrije trap gaan nemen. Dat doet Asaïdi. Daar wordt uh, gesprongen door Gentenaar. En die bokst de bal over de achterlijn. En dat betekent dat Hereveen bij de stand 0-0 een corner mag gaan nemen. Asaïdi maakt haast. Bas Dos is terug in de wedstrijd. Hereveen is wat beter. Dat kun je aan alles zien. Heeft gewoon beter. Spelers dan VVV en is ook een beter team. Asaidi met een fluitconcert. Want het publiek vindt eigenlijk dat hij een tweede gele kaart had moeten hebben. Na dat voorval wat ik u zojuist beschreef. Maar goed, Asaidi is er nog. Mag de corner van de rechterkant gaan nemen. Een corner die verdedigd wordt door de coach. En VVV kan in de omschakeling niet in de aanval. Want Herenveen houdt de bal met weer Asaidi die nu een schop krijgt van Ahaoui. En dat betekent voor Herenveen een vrije trap. Halverwege de helft van VVV. 37e minuut staat op het scorebord. En op hetzelfde scorebord staat ook de stand 0-0. Houdt Roda zich de laatste minuten in, Frank Willard? Nou, dan begint het wel weer een klein beetje op te lijken. Nog negen minuten te gaan. Het is 5-1 voor Rode JC. De grootste overwinning ooit op NAC was 5-1 in 1996. Ik dacht in eerste instantie misschien dat Roda daarom nog even aanzet. Maar zo goed zijn voetballers doorgaans niet op de hoogte van de statistieken. Dus dat verbaasde me dan ook alweer een beetje. En uh, we hebben wel een paar aardige uh, schoten gezien. Willem Jansen die een uh, goede schietkans kreeg. De bal volkomen verkeerd raakte. En als hij hier in de tweede ring had opgezeten, dan was hij daar ongeveer in beland. En ook Jonker overkwam een paar minuten later... Uh, Hetzelfde na goed doorzetten van Addo over de rechterkant. Een pas op maat. Jonker stond daar eigenlijk al een paar minuutjes. Zou je in licht overdrijvende zin kunnen, wacht, kunnen zeggen. Stond hij daar al te wachten. Maar ook hij raakte de bal volkomen verkeerd. Rode heeft inmiddels ook al een paar keer gewisseld. Om wat spelers fris te houden voor de volgende wedstrijd. Want hoe dit gaat aflopen dat weet iedereen wel. De drie punten blijven gewoon lekker in kerkraden. Daar komt weer een diepe bal. Ten Rauwelaar is er eerder bij dan uh, dat Jansen erbij is. En dan kan Nak weer eens even uh, in balbezit komen via Gillissen. Gilles is de bal ook alweer kwijt. Hadou hier en dan staat Jonker buitenspel. En dus is het schot dat hij weliswaar los en voorlangs gaat uh, zinloos. Maar uh, ja, de, desondanks heeft hij dat toch even gedaan. En de buitenspelmoment was inderdaad uh, lijkt mij terecht. Hij had uh, net even, het zal een half metertje zijn geweest, maar een half metertje telt ook. Als ze buitenspellen. Dus had hij dat schot uiteindelijk nooit mogen doen. Nak heeft ook al lang geen haast meer. Dat is al lang blij dat het niet erger is geworden dan 5-1 hier in Kerkrade. En het is nog niet gedaan. Dus wie weet wordt het uiteindelijk nog erger. Penders. Het is zijn 400ste wedstrijd in de betaalde voetbal. Het is er niet eentje waar hij heel graag aan terug zal denken. Gelukkig voor hem. Volgen er nog twee in deze competitie. En dan kan hij deze heel snel in vergeten. 5-1 is het voor Roda. Die goal van Everton kan wel eens heel belangrijk zijn, Richard. Ja, nou en of, nou en of. Herakles nog altijd voor met 1-0. Vijf minuten nog in deze wedstrijd. De Graafschap neemt wat meer risico. Buis, de centrale verdediger, doorgeschoven naar het middenveld. 1 tegen 1. nu achterin. En het balbezit voor Herakles op de helft van de Graafschap. Met Feijinoviets, die is handig. Gaat langs Jongsleker voor zijn rechterbeen. Schiet dan en de bal wordt onderweg nog van richting veranderd. Een kans voor Herakles. Zowa nog weer in de tweede helft. Een matige tweede helft van beide Kant, maar nu wel een hoekschop voor de ploeg van Peter Bos. Die toch veel langs zijn, zijn, zijn, zijn, zijn lijn staat om te coachen, om te gebaren, om zijn ploeg op scherp te houden. De eerste helft was vrij aardig. Met een aantal goede uitgespeelde kansen. Maar in de tweede helft is het een beetje pover. Wat Herakles laat zien. Nu de corner. Wordt weggeboxt door Waterman. Dan moet Jongsleker erachteraan. Wordt het duel gewonnen door Rienstra. Die zojuist is ingevallen. Overtoom dan met de voorzet. Maar die bal is heel simpel voor Waterman. En zo glijden er weer wat seconden weg. Toch in het voordeel natuurlijk van Herakles. Dat nog altijd leidt. Nu de bal van Waterman naar de linkerkant. Naar Frenkel. Probeert Sebens in te pazen. Zojuist ook ingevallen bij Herakles. Overtreding gemaakt. Maar voor. De regel toegepast goed door Van Siegem En dan vanaf uh, de linkerkant is het Jongsleker. Maar die speelt de bal dan weer breed in plaats van voor diepte te kiezen. Komt ook omdat er weinig bewogen wordt bij de graafschap voorin. Nu dan maar een lange bal richting uh, Rozen. Bal wordt weggekopt door Van der Linden. Dan de tweede bal weer voor de graafschap met Jongsleker. Weer zo'n hoge bal gaat uh, richting uh, Sebens Die dus uh, ingevallen is om nog wat meer stootkracht voorin uh, te krijgen. Wie weet lukt het uh, de graafschap nog om wat uh, kansen af te dwingen in de slotfase. 87 e minuut. Bal. ...over de zijlijn gegaan en weer een ingooi voor de Graafschap. Twee ballen nu in het veld, dat lijkt me niet de bedoeling. De Graafschap dat ook... Achter de schermen trouwens nog steeds op zoek is naar een nieuwe trainer. Kan ik dat mooi even vertellen terwijl het spel nu stil ligt. Koeman werd niet binnengehaald. Ten Hag kwam niet. Pastoor niet. Streppel niet. En nu na de paasdagen wordt waarschijnlijk Ulderink, Andries Ulderink, de trainer van Gohead. De nieuwe trainer van de Graafschap. Tenminste dat is de verwachting. Bal nu in het strafschopgebied. Voorzet van Kujala. Gaat richting Poupon. Bal is achter de man dus niet goed. En dan in de uitbraak misschien Heracles. Nee, de afvallende ballen zijn nu steeds voor de Graafschap. Dat is goed. En dan in de counter. Nu Herakles misschien via Veenhoefietse aanval over de rechterkant. Voorzet gaat richting Armenteros. Weggehaald door Wormgoor over de zijlijn. En nu in de 88ste minuut is het nog steeds 1-0 dus voor Heraklis. Einde van de eerste helft bijna. VVV, Herenveen, even. Nou, nog een minuut of drie hoor in de eerste helft. Waar het nog altijd 0-0 is. En dat is opmerkelijk. Want beide ploegen hebben toch al wel wat mogelijkheden gehad. Zeker Herenveen Dat wat beter is, dat wat makkelijker voetbal. Wat vrijer speelt natuurlijk ook dan VVV. Dat weet dat het eigenlijk hier punten moet gaan scoren. In de strijd om de degradatie, nu weer een aanval van Hereveen, Maar die mislukt omdat Azaidi, die toch te veel met zichzelf bezig is. af en toe heel aardige dingen laat zien, maar dan weer te solistisch, te eigenzinnig. En de bal dan verspeelt. En zo kan VVV weer gaan aanvallen. Met Ahaui aan de linkerkant. Speelt de bal naar Fouyizefiets. Die op zijn beurt naar Kullen. Allemaal nog op de helft van Heerdeveen. Dan is het Toot de meest verdedigen van de middenvelders. De aanvoerder ook van VVV die de bal breed speelt. Dan is het tempo er weer even uit. Naar Team Micella. Die weer terug naar Toot. Toot wil dan wel vooruit spelen. Maar durft het niet echt. Speelt de bal dan weer breed naar Josida. Terwijl er ook al een wisselspeler klaar staat bij bij VVV, dat is Krijnen die in de ploeg gaat komen. Ik heb geen idee of er iemand geblesseerd is. Dat zou Toot misschien moeten zijn. Die een paar minuten geleden is opgelapt, maar hij maakt niet echt de indruk dat hij eruit wil. Diezelfde Toot is nu in balbezit. Speelt hem dan naar Yoshida terwijl de klok doortikt. 43e minuut, ruim 43e minuut. Aanval, VVV. Halverwege de helft van Heerenveen. Ahaui, terug naar El Aksui, die op zijn beurt terug naar Fouyizefiets. En die op zijn beurt dan ook maar weer terug naar uh, Jossi En zo uh, probeert VVV... De ruststand waarschijnlijk te halen met 0 tegen 0. Dat zou op zich al knap zijn tegen Heerenveen. Dat ook 22 punten meer heeft vergaard Misschien nog één aanval op Utsibo De lange bal. Maar Utsibo haalt hem niet Hij gaat over de doellijn. En dat betekent dat stoer Elkaard, de keeper van Heerenveen... een doeltrap mag gaan nemen bij de stand 0-0. Het is inderdaad de die eraf gaat. Dat kan ik nu constateren. Hij geeft de aanvoerdersband aan de direct. En Krijnen vervangt de Hongaar. Die dus met een blessure wordt vervangen. Tot eraf, Kreinen erin. Blijven de punten in de handel ja, ik denk het wel, 89e minuut, nog steeds 1-0. En de Graafschap nu ook zelfs met 10 man. Tweede gele kaart voor de Fin, Yussi Kouyala, de verdedigende middenvelder. Op een domme plek, vlak bij de zijlijn, uitgestoken been. En een terechte tweede gele kaart, uitgedeeld door Van Siegem. Het is gefrustreerd gedrag van de Graafschap. Eigenlijk de hele wedstrijd al, toont de ploeg zich aangeslagen. Het begon al na drie minuten, een praatkaart. Hoe verzin je het na drie minuten voor Purl Frenkel? Vervolgens ook Geel voor Buis die een gefrustreerd... De indruk maakte na zijn fout in de slotfase van de eerste helft, waaruit Everton kon scoren. En nu dan weer die tweede gele kaart voor Kojala. Het is allemaal niet slim van de graafschap. Want veilig zijn de achterhoekers nog altijd niet. Terwijl Plet nu gaat komen voor de laatste minuten bij Herakles. Het wordt zelfs een dubbele wissel aan de kant van de ploeg van Peter Bos. Applaus. Vanaf de tribunes, want het lijkt erop dat Heracles de punten, de drie punten, inderdaad gaat binnenslepen in deze matige wedstrijd. Maar Peter Bos zal er denk ik niet zo ommalen. malen. twee wedstrijden, Nakbreda Breda uit en vervolgens op 15 mei een thuiswedstrijd. Een lastige dat wel tegen ADO Den Haag. En dan moet het misschien toch lukken voor Heracles om bij de eerste acht te komen. Zeker als je kijkt naar de vorm waarin Utrecht bijvoorbeeld de laatste weken verkeert. Dan kun je toch zeggen dat Heracles misschien wel de beste papieren heeft. Zeker na de overwinning van vanavond eh, 1-0. Looms schaalt de bal eh, weg Nee, het is Breukers. Via Feyenoviets blijft de bal dan nog net in het spel. Het is eh, Broekhoff dan namens eh, de Graafschap. Beetje flipperkast voetbal op het middenveld. Lijkt allemaal eh, nergens naar de Graafschap. Eh, komt er niet of nauwelijks aan te pas. Heel af en toe is het aardig. Nu misschien een uitbraak voor Herakles. Nee, dat leidt voorlopig ook tot niets. We zitten inmiddels in de blessuretijd. Het is nog steeds 1-0. Nak, Frank Wielijt. Laatste minuut, officiële speeltijd 5-1 voor ODJC. En het is al uh, een tijdje rustig op het veld. We gaan terug naar Richard. Ja, hij valt dan toch. In de slotfase is het beslist voor Heracles. Willy Overtoon met een uh, mooie halve omhaal. En zijn dertiende doelpunt ook alweer van dit seizoen. Het is beslist in Almelo. Willy Overtoom zorgt voor 2-0 in de wedstrijd tegen Heracles. bal wordt doorgekopt door Armenteros. Overtoom, prachtig hoor. Neemt hem aan met zijn borst en al met een omhaal schuift hij de bal prachtig in de lange hoek. Geen kans voor Waterman, 2-0. Nou, dan nu iets langer Frank. Ja, nog anderhalve minuut als het goed is. Want dan is de wedstrijd hier afgelopen. En uh, het is 5-1 voor Rodi E.C. Dat inmiddels de bal rustig aan het rondtikken is. Haduwier breed naar uh, Addo. Terug naar Haduwier. Dan naar Vormer. Uh, former naar Jansen. Jansen dan even langs V. Her terug naar Vormer. Vormer dan geen goede aanname. Maar Roda blijft in balbezit, althans. Boudor in eerste instantie wel. In tweede instantie Gillissen. Maar Roda heeft hem alweer. En dus kan het rondspelen weer gaan beginnen. Vormer breed naar Bodor. Boudor even zoeken. Toch maar weer breed terug naar Vormer. Vormer toch nog steeds met heel veel ruimte. En dan gaan we naar Venlo. Evert. Daar heeft Heerenvee gescoord. En wat voor een doelpunt. Er zijn er echt van die specialisten in vrije trappen. En daar kunnen we de naam van Mika Vajrin ook bij zetten. Wat een geweldige vrije trap. Hij werd gegeven door Schijssel de Nijus. Na een overtreding op Narsing. De smaakmaker. ...bij Heerenveen, die over het knietje ging bij Ferry de recht. De vrije trap, een meter of 18, recht voor het doel van Gentenaar, ...wordt over de muur en langs de keeper gekruld. En zo staat Heerenveen hier in Venlo op voorsprong. En is het nu rust en breken er dus zware tijden aan voor de thuisclub. Voor VVW, dat achterstaat na die prachtige vrije trap van Mika Vajrinen. En nu is het zeker afgelopen, Frank. Ja, zeker. Dat is, dat is inderdaad zo. Nou ja, het was eigenlijk al een hele tijd afgelopen. Roda kwam heel snel voor op 3-0 tegen Nak En daarna uh, vocht Nak nog een beetje terug voor de vorm. Maar het was echt niet meer dan dat. Het leek er eigenlijk niet uh, goed genoeg uh, wat uh, NAC Breda hier vandaag heeft laten zien. En het blijkt ook wel uiteindelijk in de stand dat uh, Rode JC vandaag veel te sterk was voor de ploeg uit Brabant. 5-1 is het geworden. Bij NAC kunnen ze de dromen voor Europese play-offs voorlopig in de koelkast zetten. En lekker gaan wachten tot het uh, vervolgens seizoen is. De rest van het seizoen gaan zij voor spek en bonen mee voetballen. Of voor de winstpremie. Dat telt natuurlijk ook nog een klein beetje. En de rode SC, dat mag dromen van plaatsing voor plaatsvieren. Dus directe plaatsing voor Europees voetbal. Want daar staat het nu gelijk met ADO. Twee puntjes achter AZ. En nog twee speelrondes te gaan. Wordt het nog spannend voor de ploeg uit Kerkrade. Let wel, het is gewoon de ploeg in vorm op dit moment. En een andere ploeg in vorm Heracles. En die winnen ook, hè? Research. Ja, het is nu afgelopen in Almelo 2-0. Daar eindigt deze wedstrijd in. Twee doelpunten in de slotfase van de eerste helft en van de tweede helft. Everton en Overtoom. Zij zorgden voor het verschil. Heracles duidelijk meer individuele klassen, meer technisch vaardige spelers. En dat heeft denk ik vanavond het, de doorslag gegeven in dit toch matige duel. De eerste helft ging nog wel, zeker aan de kant van Heracles. Zij pakken drie belangrijke punten in de race om Europees voetbal. Dat moet er toch in zitten, die achtste plaats. En de Graafschap dat wordt misschien toch nog een klein beetje oppassen. Het verschil met de nummer 16, Excelsior, is zes punten. Excelsior dat morgen op bezoek moet bij Ajax. Normaal gesproken verliezen de Rotterdammers dat duel. Maar, maar, maar, ik moet het toch nog zien voor de Graafschap. Het verschil is nog steeds zes punten. Maar de Doetinchemmers verliezen dus wel. Vanavond in Almelo van Irakles met 2-0. Drie wedstrijden afgelopen. Willem 2-AZ, Rachter Niemeyer wet 2-1. Roda Nac met Frank Wielheid, werd 5. Vijf... En hier de graafschap en Richard van der Made 2-0. For well, somewhere I've never been, I'll start. Riviera Live van Caro Emerald. De vierde set bij Orion Rotterdam. Uh, en als uh, Orion wint, dan komt er een uh, extra wedstrijd. Maarten Tip. Dan gaan we op tweede paasdag nog een keer met z'n allen aan de slag. En dan gaan we naar Rotterdam in dat geval. En als het dan nog niet beslist wordt, want het kan, het is een best-of-5-serie... dan zijn we volgende week weer terug hier in Doetinchem in uh, Sportcentrum Rozengade. Nu even de time-out in uh, deze set bij de stand van 22-21 in de vierde set. Dus de set die Orion moet winnen om die extra wedstrijd eruit te slepen... Maar Orion had daar een mooie voorsprong van de hele tijd zo'n 4 punten. Maar Rotterdam krabbelt in die laatste fase toch weer een beetje terug. En kan nu langzij komen als Overbeker goed gaat serveren. Ga niet voluit. Probeert wat slims. De paas is goed aan de kant van Orion. De set-up ook. En Komen met de aanval. Via het Rotterdamse blok gaat die bal dan uit. Dat betekent 23-21 in het voordeel van Orion. En dan gaat het publiek er hier weer massaal achter staan. Maar iedereen die natuurlijk hier uit de buurt komt, uit Doetinchem... ...is voor Orion, terwijl het ook behoorlijk wat mensen uit Rotterdam zijn meegekomen. Maar die hoor je dan even niet. 23-21 op de service van RM White, de jonge Australier, Jeugd Jeugdinternational. Paas aan de kant van Rotterdam is goed. De setup van Overbeke, de tweede spelverdeler die erin in zich komen, wordt afgeblokt. En dus 24-21 betekent dat Orion de extra wedstrijd en nu moet gaan uitslepen... Na die opmerkelijke wederopstanding in de derde set waar Orion met 10 punten achter stond en toch terugkwam en de set won. Kan het nu ook de wedstrijd naar zich toetrekken op de service van Adam White, de Australië. Nog maar een keer, goede service. Maar Overbeken komt eronder, er komt de set-up en geen aanval want die gaat in het net. 25-21 is de eindstand in deze set, in de vierde set. En dat betekent wel overwinning voor Orion. Wat Joel Banks van tevoren zei, we moeten laten zien dat we wel degelijk kunnen spelen. We gaan ons niet met 3-0 laten wegspelen in deze finale serie van de playoffs. Dat is gebeurd, want Orion wint deze wedstrijd met 3 tegen 1. Op tweede paasdag gaan we met z'n allen naar Rotterdam voor wedstrijd nummer 4. Willem 2-AZ was de vroege wedstrijd en die eindigde in 2-1. En dat is toch een verrassing, want het was pas de derde overwinning van Willem 2 dit seizoen. En dus heeft de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek, heel wat uit te leggen aan Jeroen Elshoff. Ben je boos? Nee, wel teleurgesteld. Niet boos. Ze moeten boos op zichzelf zijn, denk ik. De week goed getraind. Ik had het idee dat we er klaar voor waren. En als je dan vandaag... Uh, niet beter bent dan Willem II en ook verdiend verliest... Ja, dan moet je boos zijn op jezelf. Hè? Want het uh, kwaliteitsverschil bleek ook in deze wedstrijd. was wel aanwezig, alleen het kwam er niet uit. Nou, dat, dat, dat ligt aan ons en niet aan Willem II. Ja, want dat krijg je nu. Hè? Je bent niet heel erg positief geweest de laatste weken... over Willem II met je uitspraken. En volgens ga je hieronder uit. Maakt dat het nou extra pijnlijk? Nee, ik ben helemaal niet uh, uh, negatief geweest over Willem II. Ik heb alleen gezegd uh, dat ik vind dat je zo niet met mensen omgaat. Uh, de wijze waarop Willem II de laatste weken in het nieuws is geweest. En met name de laatste week. Ik, heb niet over de... Maar ik ken Gert Heerkes goed. Ik heb, van... ik heb Gert gesproken. Nou ja, en daar en, en wordt dan naar gevraagd in de persconferentie. En dan zeg je daar wat van. Nou, en dat is niet alleen van de laatste week. Maar als je kijkt naar dat Groels hier ooit vertrokken is. zal is alweer een hele tijd terug. We hebben daarna heel veel mensen hier beleid proberen te maken. En dat is niet gelukt. En je bent misschien met de beste bedoelingen. Maar het is toch doodzonde dat zo'n club met zo'n traditie... met zo'n mooi shirt en zo'n mooi stadion uh, vecht voor lijst behoudt. En uh, ja, dat mogen die mensen zich aantrekken. Als je nou kijkt naar uh, de dingen die verschenen zijn... hebben zij een artikeltje in de kleedkamer uh, opgehangen. En daar hebben ze zich aan opgetrokken. Ze hebben zich laten prikkelen door uitspraken van jou. Ja, kan je er iets mee? Ja, dat vind ik complete onzin. Dat, dat, dat, dat is... Uh, dat is uh, dat zou psychologie van Karel Lotzi zijn. Dat is heel lang geleden. En uh, zoveel rare dingen staan. Als ze daar inspiratie, dan moeten ze zich helemaal diep schamen. En dan, uh, dan mogen ze mij alsnog degraderen. Uh, dat slaat gewoon nergens op. Ik bedoel, uh, uh, kijk, als jij kijkt wat er die trainer overkomt. Zij zijn verantwoordelijk voor de resultaten samen die trainer. is er één die sneuvelt dat is de trainer. He, dus als ze zich uh, alleen maar op die manier uh, kunnen prikkelen... Dan, uh, dan zegt het ook wat over de spelers. Uh, dus in die zin uh, heb ik daar helemaal niks mee. Je verdediger Moreno uh, maakt een verschrikkelijke overtreding, donkerrood. Wat vind je daarvan? Ja, dit heeft voor hem uh, nogal wat gevolgen. Het uh, is niet de eerste keer, het is geen incident. Is, uh, hij heeft zich al een keer eerder uh, veroorloofd, uh, ook uit frustratie. Nou, mooi zat dat hij wel al een keer gehad. Uh, dus dat is gewoon niet, uh, niet, uh, niet te tolereren, niet te accepteren. En uh, hij straft zichzelf het hardst, hè, want uh, er gaan uh, zeker drie, vier wedstrijden aankomen voor hem. Nou, wij gaan zeker niet in beroep, hè, want ik vind dit zeer onsportief. En uh, daarnaast ook nog eens dat je, en ook in die volgorde, in eerste instantie, vind ik het heel onsportief. En ten tweede is het uh, dat je ook je, je ploeg heel erg benadeelt in deze fase van, van de competitie... waarin je allemaal elkaar nodig hebt. En het is compleet al nodig. Uh, en uh, dat moet hij zich heel goed realiseren. En uh, daar zullen we het morgen met hem over hebben. Gert-Jan Verweek zei dat. Hij is trainer van AZ. Dat met 2-1 verloor van uh, hekkensluiter Willem 2. En de trainer van Willem 2 heet John Veskens. De glimlach zegt een hoop, hè? Ja, dat klopt. Ik ben, uh, moet eerlijk zeggen dat ik heel, uh, heel blij ben met uh, deze prestatie van, van ons team. Dat uh, niemand, uh, ook echt niemand verwacht. En uh, nou, als ze dit kunnen opbrengen, uh, aangezien uh, hoe ver wij eigenlijk al uh, in een uh, diep dal zaten... en dan uh, zo'n uh, teamprestatie neerzetten, dan uh, moet ik gewoon grote complimenten aan het team geven. Het zit er dus toch in. Nou ja, goed, uh, we hebben wel laten zien dat er wel voetbal in het team zit uh, als ze uh, met vertrouwen spelen en, uh, en uh, ze er geloof in hebben. Dat hebben we in, in de loop van het seizoen wel laten zien. Alleen we hebben heel naïef en heel uh, vaak uh, op een, uh, ja, een naïeve manier uh, wedstrijden uit handen gegeven. Had jij die posters en die plakaten opgehangen van de uitspraken van Verbeek in de kleedkamer? Nee, die heb ik niet opgehangen. Ik vind iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen uitspraken. En... Uh... Ja, Gertjan heeft dat gedaan en uh, daardoor heeft hij het team wel, uh, wel een extra stimulans gegeven. Dat nou, is voor, voor ons prima. Ja, hij zegt uh, als ze dat nodig hebben om gemotiveerd te zijn, dan mogen ze, wat mij betreft, gewoon regeren. Nou ja, oké, okay, uh, dat is ook weer zijn uitspraak. Uh, ik, ik ga daar niet mee meedoen. Uh. Je bent vooral blij, want het was een verdiende overwinning, denk ik. Hè? Ja, ik denk dat er uh, weinig op af te dingen is. Uh, we hebben het initiatief genomen vanaf het begin. 1-0 uh, voorgekomen, ook nog een goede kans van Rangelo gehad. En daarna hebben we eigenlijk de wedstrijd toch wel behoorlijk onder controle gehad. Het is dat we door een fout van onszelf AZ-1-1 in de schoot worpen. Zijn we niet van slag geraakt. Zijn we gewoon door blijven spelen zoals we afgesproken hadden. Ik denk dat we ze gewoon verdiend gewonnen hebben. Bont jouw Willem 2, hart nu sneller omdat het kan nog. Nee, kijk als Heerenveen vandaag zal winnen van VVV, dat hopen we natuurlijk met z'n allen. Dan is het twee punten en dan hebben we nog twee wedstrijden. En uh, goed, dat zijn natuurlijk moeilijke wedstrijden. Twente uit en uh, NRC thuis. Maar na vandaag uh, is alles nog mogelijk, denk ik. Gek aan het lopen. Iedereen dacht dat jullie vanavond wellicht zouden degraderen. Dat is in ieder geval niet gebeurd. Nee, dat is in ieder geval zeker niet gebeurd. Dat we thuis uh, degraderen. En uh, ja, het heeft weer uh, hoop in uh, alle Tilburgse harten uh, gesloten. En uh, daar moeten wij uh, gebruik van maken. En, uh, en proberen daar... Uh, dat kleine wondertje toch nog uh, voor elkaar krijgen. Dankjewel.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 breaky heart I just don't think he'd understand and if you tell my heart my angie breaky heart he might blow up and kill this man <laughs> Icky breaky, breaky hard. Willem 2 versloeg AZ met 2-1. En een winnende goal van Willem 2 kwam van Levchenko. Het lijkt wel of jullie de Champions League gehaald hebben. Ja, absoluut. In zo'n uh, zo wedstrijd uh, ja, mag je wel blij zijn, denk ik. Uh, voornamelijk omdat wij goed gespeeld hebben, weinig kansen weggeven en uh, geknokt voor elkaar. Dat zijn clichéwoorden, maar dat is, uh, dat is bij ons uh, wel anders geweest. En je ziet het. In deze wedstrijd, zelfs na 1-1, blijven we wel lekker voetballen... en uh, blijven we elkaar steunen en keihard werken. Valt het op tijd op zijn plaats? Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, uh, wij moeten natuurlijk zien wat de VWV vandaag doet. En de uh, wedstrijd tegen Twente, niet, uh, niet de makkelijkste. Maar ja, het is een beetje... Uh, ja, aan de korte kant, zou ik maar zeggen. Maar ja, wij, uh, wij moeten knokken. Wij moeten elke wedstrijd knokken nu en twee wedstrijden uitgeven. geven. Je maakt vervolgens zelf de winnende. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Want jij hebt het ook niet makkelijk hier. Nee, klopt. Ja, nou ja, in zo'n wedstrijd uh, voelt het natuurlijk lekker. En, uh, voor mezelf en voor het team. En uh, ja, zo'n winnende doelpunt maken is het altijd leuk. Vooraf had de trainer van de tegenpartij AZ uh, wat over jullie ploeg uh, gezegd hier en daar. Het was allemaal niet uh, bijzonder positief. Hebben jullie dat gebruikt als motivatie? Dat was mooi. als Toen ik naar de kleedkamer kwam voor de wedstrijd zag ik uh, een postershanding met uh, uitspraken van de meneer Verbeek. Ja, dat, ik denk dat... Uh, ik, ik hoop dat het uh, echt uh, ja, heel sterk uh, op jongens heb, uh, heeft gewerkt. Want uh, iedereen zijn, deed zijn best om het uh, tegendeel te bewijzen. En ik denk dat het uh, aardig gelukt is. Hij zegt als ze dat nodig hebben dan mogen ze van mij alsnog degraderen. Uh, voor mij mag hij elke wedstrijd zo roepen. Dan uh, spelen wij misschien elke wedstrijd zo. Want je hebt wel het idee dat het geholpen heeft? Uh, ik denk niet dat het uh, een uh, wraakactie voor ons was. Maar ik vond wel dat, uh, dat wij vandaag duidelijk stonden en uh, alles in principe klopte. Want als je ziet, we hebben weinig weggegeven. en uh, ja, Voornamelijk als team, uh, als team uh, heel goed gepresteerd hadden. Dus dat is uh, compliment waard aan het hele team. Levchenko, de aanvoerder van Willem II en de maker van de tweede goal. Hij zei, ja, we moeten afwachten wat het VVV doet. Nou, die staan achter even. Ja, die staat achterover. Die Levchenko spreekt voortreffelijk Nederlands. Heel knap. Aanval trouwens van VVV en de mogelijkheid voor we gelijk maken. komt hij daar, de nee! Oh, oh, oh, dat was de kans van VVV. Het was Oetsjebo die die bal het laatste raakte. En uh, nee, uh, zelfs Stoer Elkaard heeft hem nog geraakt. De doelman van Heerenveen. Het is dus een corner. En uh, die corner wordt genomen door Ahaui aan de rechterkant. 0-1 dus is de stand hier in Venlo naar die prachtige vrije trap van Mika Vajerinen. En VVV komt dus goed uit de stadblokken. Daar komt die corner Ingekopt door de recht. Overgekopt door diezelfde de recht. De man die schuld heeft aan uh, de tegengoal, Want uh, hij was de veroorzaker van de vrije trap. Een, ja, een onbenullige overtreding tegen Narsing die op dat moment weinig kwaad kon uitrichten. Hij ging over de schoen bij Ferry de Recht. Vrije trap toegekend door Scheissechter Nijhuis. En die vrije trap werd er prachtig in gekruld, dus door Mika Vajerinen. Maar uh, ja, een klein minuutje geleden was daar dus de kans op de gelijkmaker van Utsjubo. De spits van uh, VVV. Maar hij kreeg hem niet langs de doelman van Heerenveen. Heerenveen in aanval met Narsing Zo'n heerlijke Amsterdamse pleintjesvoetballer. Net als Assaidi trouwens, die ook heerlijk kan voetballen. Bal uh, weg Weggestuurd door Hakland richting Berends. Maar uitverdedigd en dan komt VVV het niet echt lekker uit. Misschien nu Timmy Cela, Nee, die krijgt die bal ongelukkig op zijn schoen. Die gaat over de zijlijn ingooi voor Heerenveen. Die snel wordt genomen door Breuer. Breuer naar Vajerinen. Vajerinen zou weer terug kunnen spelen naar Breuer. Dat doet hij ook. Komt dan terecht bij Berens. Berens spelend aan de linkerkant. Met een mooie schaar komt die bal voor het doel. Bas Doss krijgt er niet goed mee. En dan kan VVV eruit komen met Kullen. VVV dat flink aan de bak moet in de resterende 44 minuten van deze wedstrijd. Om iets aan die achterstand te doen. Misschien nu is er een mogelijkheid als Utjebo de bal kan krijgen bij het Vujicic. Maar dat krijgt hij dus niet. Heerenveen heeft weer controle over het spel. Maar raakt dan ook weer kwijt aan Cullen. Cullen dan nu maakt tempo met een paar hele mooie schijnbewegingen. De half-Japaner, half-Ier speelt hem de rug van, van Jan Maat in de richting van Ahaoui. En dan wordt hij goed verdedigd door Gouwe Leeuw over de achterlijn. Corner voor VVV. En die corner wordt genomen aan de linkerkant door Ahaoui. De lange mannen mee voorin. Uchibo is een hele lange. Ferry de recht kan goed koppen. daar de Japaner ook. Misschien dat de VVV toch nog langs zij kan gaan komen. Daar komt die corner van Aoui richting de tweede paal, weggeboxd door dus Stoer-Elegaard. Niet echt goed weggeboxd maar aangeraakt door een speler van VVV door de recht. Doeltrap voor de doelman van Heerenveen, dat hier dus voor staat met 1-0 door de goal van Vajrindem. Nou, van Fire Dios was de laatste plaat in dit uur van NOS langs de lijn. Marielle Hagman zit klaar voor het NOS-journaal. Tot zo.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 FC Twente Ajax tegen Excelsior en Feyenoord tegen PSV. Ga naar volgdeontknoping.nl en je hebt het. Dit is Radio 1.